9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. België vraagt Suriname om de uitlevering van een Surinaamse Nederlander. die jarenlang aan het hoofd stond van een bende drugsmokkelaars. Rudo M. is in België veroordeeld tot 15 jaar cel. maar hij was tot voor kort voor het vluchtig. Volgens Belgische media zit hij sinds een maand vast in Suriname. Eveneens voor een drugsmisdrijf. M staat op de Belgische lijst van Most Wanted Criminelen. Van die lijst, met 20 criminelen, zijn sinds 2016 al 12 mensen opgepakt. Albert Heijn roept iedereen die een bepaalde maaltijdsalade met tonijn heeft gekocht... op om die terug te brengen naar de winkel. Tijdens kwaliteitscontroles is de Listeria-bacterie in de salade gevonden. Het gaat om de maaltijdsalade ei tonijn met een houdbaarheidsdatum van 7, 8 of 9 september. De bacterie kan voedselinfecties veroorzaken. Vooral jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen... en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen gevaar. In tegenstelling tot andere bacteriën... kan de Listeria groeien in een koud- en vochtig klimaat zoals de koelkast. Op het filmfestival van Venetië... heeft de film Joker van Todd Phillips... de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker... de geduchte tegenstander van Batman. Het militaire drama... An Officer and a Spy... van regisseur Roman Polanski... over antisemitisme... kreeg de grote juryprijs. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst... omdat Polanski vanwege de MeToo-affaire... niet welkom was op het filmfestival.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 Het weer. De buiigheid neemt vooral in het binnenland af. Vannacht koelt het af naar zo'n 6 tot 10 graden. Morgen zon- en wolkenvelden met in het westen en noordwesten slechts een enkele bui. In het oosten en zuidoosten is het vaker nat. Het wordt een graad of 18. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 And with the best. Oh yeah. yeah, yeah. Straks in het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens opening, door een man uit Haarlem. Layback Luke. Hij heeft onder andere uh, ja, aan het begin van de carrière van een visie gestaan. We hem samen met de Kino Silva met Oh Yes Rocking with the Best. En dat heeft die man zeker gedaan. Hij met de Grote der Aarde heeft hij samengewerkt en uh, hij heeft er zelfs een, uh, een, uh, een uh, duwtje in de rug gegeven om het maar zo te zeggen dat het ze ook echt uh, dat het wat ging worden. Met Affici meen ik dat uh, Avicii al plaatje zijn plaatjes eerst in de beginfase naar uh, Late -back Look stuurde. En uh, ja, hij moest het dan een beetje beoordelen wat hij ervan vond. En uiteindelijk, ja, Avicii was een grote legend. Dat heeft niet lang geduurd, want Avicii is er helaas die keer zo voor The Nightwalk. Zometeen heb ik een beetje shownieuws voor je. En straks ga ik eens even kijken wat voor leuke feesten. vorige week was ik er niet. Was je waarschijnlijk opgevallen. Een herhaling was het volgens mij die je op de radio hoorde. Want ik zat bij Outdoor Stereo. Het hele, het hele weekend was ik daar aanwezig. Van vrijdagavond al met licht, licht en geluid afstellen en instellen. En zaterdag de hele dag met alle bekende dj's daar geweest. Outdoor Stereo, dus uh, ja, ik kon er helaas niet bij zijn, want ja, het feestje duurde tot uh, pak een beetje half twaalf. Want om elf uur was het afgelopen, laat, nee, twaalf uur zelfs was het afgelopen. Maar ja, afgelopen, toen ging het vuurwerk er nog in, dus uh, heb... Zien we hem zo meteen op de radio, Chris Cross Amsterdam. Of Amsterdam, het zijn natuurlijk een paar Nederlanders, heb. We zijn met Nielson, ik sta jou beter. Maar eerst die Piet Heller, oude plaat in een nieuw jasje. Big Love, je kent hem waarschijnlijk dit keer in de David Pang Extended Remix. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 Ik ga naar me kijken, en hij heeft niks door. Ik praat met mijn ogen zodat gij niks hoort. Nog heel leven wachten. Span ik in de lucht. Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug. Vel alleen nog maar naar je toe. Iemand moet iets doen. Nee, gaat niet met hem. Naar. Dat de vrai. op CTV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 I'm saying, I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I I fucking love you. Oh yeah. Muziek van Bazzi, met IFLI, uh, oftewel I fucking love you. Maar dat mag hij dan weer niet in de tekst zetten, want dan wordt het niet uitgebracht. I fucking love you. En daarvoor muziek van uh, Cross Amsterdam, he, niet Amsterdam, maar Criss Cross Amsterdam. We zijn met Niels en met Ik sta jou beter. Camilo Camelo, die is 22 jaar oud en die heeft sinds kort, heb je misschien al gehoord... een relatie met Sean Mendes, die een jaartje jonger is... Ik ken nooit goed gaan, hè? Meestal is een vrouw altijd jonger dan de man, maar in dit geval niet. Ze vertelde in een interview met Ellen dat dit de eerste keer is dat ze echt verliefd is. Hierdoor ervaart de zangeres gevoelens die ze niet eerder heeft gekend. Het afgelopen anderhalf jaar ervoor ik voor het eerst hoe het is om verliefd te zijn op iemand, vertelt de Cubaanse Amerikaanse zangeres. Ik ken het gevoel van houden van wel, maar echt verliefd zijn voelt heel anders. Ja, dat zijn kriebeltjes in je buik, hè? Liefde is heel heilig en dierbaar voor mij, gaat Cabello verder. Ik wil die gevoelens graag... Dus ...tussen mij en de andere persoon houden. Hoe dol ik ook ben op mijn fans, ik wil mijn leven op een normale... ...zo normaal mogelijke manier leiden. Het koppel, het werd vaak gefotografeerd... ...maar hield de relatie lange tijd stil. We willen verliefd zijn alsof er niemand meekijkt. Ik ga niet bewust deuren openen, al de is de zangeres. Nou, het lijkt me verdomd moeilijk als je zo fucking populair bent. CfM's antwoord, muziek. Geen muziek van Cabelo. En Shawn Mendes, maar wel muziek van Jess Glyn. Samen met Jack Jones met One Touch me when I'm weightless. Hold me close before the crazy come. Until you're done with running, I'll be patient. Cause I know, I know you'll be there. And I never had a plan for this. Everything is what it is. You never hold me back in anything. You didn't even have to try. Sorry's met Joyce, extra maar een plaatje in de Nightwalk 10 en de afgelbakermat met de Het En zo werd het even tijd voor de partyupdate, wat voor leuke feestjes en allemaal gaande op deze zaterdagavond 7 september. Zo, ik ben buiten adem. Ja, ik train drie, vier keer in de week, alleen het is alleen gewichtjes en de conditie is echt drie keer niks. En we mogen niet roken in de studio, dus ik moet eens een keer naar buiten om te roken. Dus, nou, vandaag als eerste beginnen we even met uh, Escape in Amsterdam, zoals altijd. wekelijkse feestje Brainwash, Het begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandwist Raymundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Tom Bolt, Pidash en MC's Heights. Vanavond dus uh, Brainwash, wekelijks feestje in uh, Escape in Amsterdam. En als we iets verder doorlopen komen we bij Club R, vanavond vals bezig begint ook om 11 uur duurt ook tot 5 uur in de ochtend in Club R vanavond. Voor meer informatie op de website r.nl Met natuurlijk vals bezig, live op het podium. Ook Off Black is erbij, Ordin Moreno, Levi, Lucky Jones en Ryan Flair. Die zijn er allemaal. En uh... Ja, introductie hebben we er vals bezig, hebben ze niet nodig, hè. Hitchers bak, wine, zina en I like that zetten... ...Dema, en Kees en ritje elk feest en elk festival op de kop. Stilstaan is dus geen optie tijdens deze avond. Doe je dans en bug gewoon vanavond dus in Club Air. Vals bezig, live daar op het podium. En uh, de festivals, het festivalseizoen is eigenlijk een beetje ten einde... ...maar er zijn nog wel wat feestjes. Zo hadden we vandaag... Uh, Valtivest was om 1 uur begonnen. duurt het vanavond 11 uur. In Kaap-Oost natuurlijk in Amsterdam. voor meer informatie kan je de website nog even checken. Valtivest.nl kan je checken wat je hebt gemist allemaal vandaag. Die waren er allemaal. Tot Terry was er. Felix de Housecat. Willy Wartaal. Mason Joost van Bellen. 2001. Remy. Eric de Man. Isis. DC, uh, Disco Dolly. Uh, System, Miss Banty. waren uh, de wannabe -a star. Rob Boskamp. City Still, stil. Double E. Orlando, nou nog veel en veel meer. Dat was allemaal uh, in, uh, in Kaap-Oost. In Amsterdam valt die fest 2019. En als we nog even eens kijken naar de vaste feestjes op de zaterdag. Encore By Day Celebration. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En waar? Nou, zoals altijd in de Melkweg, hip-hop en R&B. voor meer informatie op de website, As nee, niet escape, maar encoreamsterdam.nl. Met onder andere DJ Kees, DJ Prime, White Friend en Diversity. Vanavond dus encore Amsterdam met encore by day celebration. En was zo ook een korte party update, don muziek. Vandaag zie ik het natuurlijk aan je radio geluisterd. dagje van Lucas Steve en Steven, Deep End met Long Way Home. Je wordt de Intern Remix.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 back to back beats night walk I... Sinden met Deeper, de Gorgon City Remix. En daarvoor horen we Boy en Lucas de Bonaire met Manos Pariba. En zo werden het even tijd voor de Nightwalk 10, de 10 populairste plaat van de Donk Fruit. Deze week op 10, Leo Moreno en Ferric Dahl met de Selfish Games. Using Alice Mills, en op 9, Darius Sariantian. Syrosian moet ik zeggen met de Come On Come, Extended. Op 8, Carl Cox met Dr. Funk, de Riverstar Mo Funk remix. En uh, Carl Cox, man, is al 50 uh, gepasseerd. Hè? Deze week op 7, Stardust met Music Sounds Better With You, oude platen. En volgens mij niet eens echt in een nieuw jasje, maar hij is gewoon erg populair. Op 6, Laurent Garnier en Jean Bray met Feeling Good. Op 5, Patrick Tappen met Turbo Time. Op 4, Amira met My Desire, de Sam Divine remix. Op drie, de plaat die je straks gehoord hebt bij Roberto, uh, Roberto Sorace met Joyce. Op 2, Pete Hellers, Big Love, David Penge, Extendent heb je ook gehoord hebt. Deze week op één. Nieuwe nummer 1, There is Cirocian, Daar Jamie Jones met de Rushing. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. De nummer 1 in The Nightwalk 10. Thinking about you, every day and night. Haley May met How I Feel en daarvoor hier nog uh, Alex Ray met Push Keeping en tot zover ook uh, het eerste uurtje van de Nightwalk niet gedrukt zometeen meteen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes en straks een derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavanskelly. Voor u nog even muziek. We dacht je zometeen van Friends Within. Samen met Greed. Met Pump Up The Volume. Maar eerst die Ruben Mandolini. Met Push In. Ik zeg tot zometeen Na de break.